9 uur, dikter de Hark met het NOS Journaal. Het debat in de Tweede Kamer over het kierbesluit is uitgesteld. Het zou donderdag worden gehouden, maar staatssecretaris Atzma heeft meer tijd nodig. Het kierbesluit is de internationale afspraak dat Nederland de schuiven in het haringvliet een klein beetje openzet. Dan krijgen trekvissen als salm en zeeforel de kans vanaf zee de Rijn op te zwemmen om eindjes te leggen. Adsma is bang voor verzilting van zijn landbouwgrond. Hij is op zoek naar alternatieven. Landen als Duitsland en Zwitserland zijn kwaad dat Nederland zijn afspraak niet nakomt. Ze hebben voor honderden miljoenen geïnvesteerd in stuwen en vistrappen... om de zalm en de andere vissen de ruimte te geven. Het geplande kerntransport van Borsten naar een Franse verweropwerkingsfabriek kan via het Belgische Gent. De burgemeester van Gent wil niet dat de treinwagons door zijn stad gaan, maar de rechter heeft zijn bezwaren verworpen. De Belgische regering had in het kort geding aangevoerd dat de burgemeester niet bevoegd is in deze zaak. Bij de kerncentrale in Borselen zijn vanmiddag drie trailers met uitgewerkte splijtstofstaven naar Flissingen gereden. De laatste keer dat de kernafval van Borselen werd afgevoerd was in 2006. De staven zijn vandaag op treinwagons gezet en het wachten is nu op het zijn voor vertrek naar de Franse opwerkingsfabriek bij La Hague. De Syrische staatstelevisie meldt dat bij gevechten met gewapende groepen 120 politiemensen zijn gedood. De gevechten waren in het noordwesten bij de stad Yisr al-Shughur in de buurt van de Turkse grens. In Syrië wordt al bijna drie maanden gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. Die protesten waren doorgaans vreedzaam. Het afgelopen weekend probeerde het leger en de politie protesten in Yisr al-Shughur neer te slaan. Maar volgens de Syrische staatstelevisie hebben gewapende bendes een slachting aangericht bij een veiligheidspost. Onafhankelijke controle van berichten is niet mogelijk omdat het bewind van Assad journalisten zoveel mogelijk weert. Het weer dan nog vanuit het zuiden regen onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen deze stevig uitpakken. Vannacht is het overal droog. Morgenmiddag opnieuw buien met een het zuidoosten kans op onweer. Het wordt 18 graden op de Wadden en het gaat op 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Het Nederlandse bedrijf Service2Media ontwikkelt apps voor smartphones. En dat doen ze goed, want vandaag kregen ze 10 miljoen dollar investeringsgeld. Maar vragen we ons af, zit er wel toekomst in de app? Dan Dominique Strauss-Kaan, die verscheen vandaag voor de rechtbank. En die zei daar dat hij onschuldig is. Onze correspondent Michiel Vos doet zo meteen verslag van de zitting. En Erwin Wennemars, die heeft zijn buurman meegenomen. Die beoefent namelijk een hele bijzondere sport. Hele bizarre sport. Maar wat dat is, hoor je over ongeveer een kwartier. Today's topics. Met Luc. Ja, hallo. Wat zit je nou te wachten? Ik zag net een leuk filmpje op de webcam van PNN2D.nl: dat jij aan het dansen bent. Dus misschien is het wel leuk om tijdens uh, Today's Topics dat, dan, dat filmpje weer op te zetten. Maar goed, daar ga ik verder niet over. BNN Goed, de top 5 van uh, de Today's Topics. Nummer 5. Het gaat niet zo lekker met voetbalclub RBC Roosendaal. De club heeft veel schulden en er is 1,6 miljoen nodig. Om 12 uur vandaag moest het geld er zijn. En dus is dat dan ook de vraag van vandaag. Is het geld er nou wel of niet? Ja, dat is de grote vraag. Is het geld er wel of is het er niet? Dat is nog onduidelijk. Uh, voor 12 uur had het duidelijk moeten zijn. Maar ik sprak de advocaat uh, vanochtend eventjes en die kon daar nog helemaal niks over zeggen. Uiteindelijk heeft de club geen faillissement aangevraagd, zoals verwacht. Maar uitstel van betaling. Niemand moet de illusie hebben dat door het aanvragen van de Sirus er een andere situatie is ontstaan... dat we minder haast hebben, dat we minder geld nodig hebben... dat er concretere plannen zijn, dat is allemaal niet het geval. Nee, want RBC zit nog steeds in de dikke shit. Ondertussen wordt er wel veel nagedacht over een plannetje of zo. Morgen, morgen is de volgende dag waarin, waarin ik met de bindvoerder ga zitten... en, en, en, en waarin ook weer de spiegel wordt voorgehouden. En we moeten ook heel duidelijk zijn dat, dat we weten nu ongeveer... iedereen weet hoe lang wij in deze situatie zitten... Zitten. Ten. Dus op het moment dat er iets, iedereen weet ook gewoon van... had je nog een idee, ja, dan had je, hem, had je er eigenlijk al mee moeten zijn. Dus het wordt een, het wordt een, laatste, een laatste, laatste van het laatste. Ja, vol vertrouwen dus deze man. De moet nog wel even wachten op het in beslag nemen van de spullen. Door het aanvragen van uitstel van betaling mag dat pas over twee maanden. Dan nummer 4. Veel besproken en dan vooral aan de hekken van het kinderdagverblijf. Het kabinet zet het mes in de overheidsbijdrage aan kinderopvang en andere kindregelingen. Het systeem wordt vereenvoudigd om te beginnen van 12 naar 9 regelingen terug. In de tweede plaats de voortdurende kostenstijgingen een halt roepen en zelfs een daling van de kosten realiseren. En in de derde plaats um, gaan we zorgen dat uh, over de hele linie werken uh, gaat lonen. Ja, de afgelopen jaren is het hele systeem zo ingewikkeld geworden... dat eigenlijk alleen minister Kamp zelf en misschien één knappe kop op het ministerie precies weet hoe het zit. Nou, die twaalf regelingen, niemand kent ze eigenlijk behalve uh, de mensen op mijn ministerie. Uh, dat betekent dat dat ook niet goed te overzien is voor uh, ouders, uh, ook, ook niet goed te beïnvloeden... Je maakt het echt te ingewikkeld. Daar komt nog bij dat sommige van die regelingen elkaar tegenwerken. Wat de ene regeling beloont, bestraft de andere regelingen en saldo heb je dan geen verschil. Ja, niet echt een goed systeem, dus waarmee nu wordt gewerkt. Dat moet dus anders, zegt Kamp. En dus moet iedereen wat meer gaan betalen. Alle ouders moeten betalen 180 euro per jaar extra. Een extra vaste bijdrage. Ja, we hebben een aantal maatregelen genomen... in de sfeer van de kinderopvangtoeslag. De mensen met de laagste inkomens... dat die enkele tientallen euro's per jaar meer kwijt zijn. Maar mensen met een hoog inkomen, vanaf 135.000 euro die zijn uh, maandelijks enkele honderden euro's extra kwijt voor hun kinderen. Ja, bent u niet bang dat veel moeders denken van... Uh, ja, voor mij hoeft het niet meer, ik stop met werken? Of ik stop met baren, dat kan natuurlijk ook. <laughs> maar het is wel een terechte opmerking. Eigenlijk is er maar één echte vraag die ik kan stellen in dit geval. Hoe moet dat nu met de vrouwtjes? Hoeveel vrouwen gaan terug naar de aanrecht? Uh, niet veel. Nee, niet zoveel, maar wel een paar natuurlijk. Al kunnen ze het volgens sommigen nooit genoeg zijn. Wij denken dat het uh, totale effect van de maatregelen die we nu genomen hebben... Uh, zal zijn ongeveer 0,1 arbeidsdeelname. Dat is wel heel weinig. Ja, helaas. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt dit plan. Dan op drie een plannetje van Vereniging Eigen Huis. Die zegt een nieuw wapen te hebben gevonden tegen inbrekers. Hans-André de Laporte over dat initiatief. We starten een initiatief waarbij mensen beelden van beveiligingscamera's... Uh, kunnen sturen naar, uh, naar ons. En die zetten we op een website. Zodat iedereen de inbrekers dus kan zien. Mooi systeem zou je denken. Als dat allemaal mogelijk is, dan kan het hele internet nog wel meer worden dan een hype, denk ik. En ook de hoofdofficier van justitie heeft er wel begrip voor. Ik begrijp het heel goed. En uh, ik hoop ook dat het uh, uh, zorgt dat door uh, inbraak ook voorkomen worden. Maar het liefst zou ik toch zien dat dit soort... ...initiatieven samen met de politie opgezet worden. Want opsporen is uiteindelijk ook een vak. Dan nummer twee van vandaag. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan heeft voor de rechtbank in New York gezegd dat hij onschuldig is. Ja, uiteraard. Uh, Strauss-Kaan was bijzonder kort van stof. Not guilty. De hele zaak, de hele zitting duurde precies uh, vier minuten. Maar achteraf was zijn advocaat, uh, Bregman was wat langer van stof. Uh, today, uh, Mr. Strauss-Kaan entered a plea of not guilty...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 Tenslotte nog het meest besproken nieuws van de dag. Dat was eh, nou, eerst de komkommer en daarna rood vlees en daarna biogas. En vandaag was Tal Gay ineens de schuldige van de EHEC-bacterie. Als de bacterie eind mei de eerste levenseist raadt de Duitse overheid aan... om sla komkommers en tomaten uit het noorden van het land niet meer te eten. Niet lang daarna wijst Duitsland ineens Spaanse komkommers aan... als oorzaak van de EHEC-bacterie. En nu wordt dit bedrijf in Neder-Saxen, dat Tauge en andere gekiemde groenten produceert, gezien als boosdoener. Mogelijk ook weer onterecht. Ja, want dat is dus het laatste nieuws. Tauge is misschien toch niet de bron. Geen Tauge dus. Geen sojascheutschandaal. Geen. Pulprobleem en ook geen spruitschande en ook geen tumult of een rood vleesrelletje, geen sla sensatie, geen komkommerkift, geen kalabaskabaal, geen bladgroenteberoering, geen rauwkostreuring, geen kiemkwestie, ook geen composietcomoti, geen biogasbegankenis en geen bonenbonje. Maar wel een Noord-Duitslands. Uh, ...probleem. Ja, het wordt eigenlijk niet goed gecoördineerd. Er is hier in Berlijn niemand die echt heel goed de touwtjes in handen heeft. En als Duitse consument hou je toch het gevoel over... ...dat niemand ze vertelt wat er eigenlijk aan de hand is... ...en erger misschien dat niemand het weet. Ja, en dat lijkt inderdaad het probleem te zijn. De bron is nog steeds niet gevonden. In Nederland is dan ook het Outbreak Management Team bij elkaar gekomen. In Nederland is er nog geen verspreiding. Hè. De mensen die in Nederland besmet zijn... ...hebben een duidelijke relatie met Duitsland. Dus in Nederland hoef je op dit moment niet bang te zijn... ...om besmet te worden. Waar... De belangrijkste reden om nu bij elkaar te komen is toch het gegeven dat het in Duitsland maar doorgaat. Het is daar niet onder controle. En dat was het voor vandaag. Morgen dan is er weer een nieuw overzicht. Luc, dankjewel. Iedere dag duiken we in BNN Today naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis de geschiedenisboek in. Morgen dan begint het nieuwe haringseizoen. Het eerste tonnetje haring gaat dan onder de hamer. En dat levert vaak wel, nou ja, wel tientallen duizenden euro's op. Allemaal voor het goede doel. Maar vroeger gebeurde er iets heel anders met het eerste vaatje haring. Historicus Jeroen ten Brugge, hoofdcollecties van het Maritiem Museum in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Wat gebeurde er toen dan met het eerste vaatje haring? Dat uh, eerste vaatje haring werd in allerijl uh, binnengehaald van het schip af. En dat ging uh, ja, in, in de 17-18 e e deel aan boord van een rijtuigarchees... was dat uh, naar het uh, stadhoudelijk en later het Koninklijk Hof. En wat is een rijtuigarchees... Ja, het is een chase, Dat is een naam voor een tweewielig rijtuigje. Dat kon heel snel rijden. Twee paarden ervoor. En zodra de eerste haring geland was, dan werd dat werd oranje geverfd. Achteraan gebonden en hup, naar Den Haag gebracht. Een soort koninklijke optocht, tenminste. voor Ja, maar dan wel met de Formule 1 van die periode. Ja, ja. En waarom moest dat zo razendsnel naar de koningin? Nou, omdat uh, de koningin en daarvoor de stadhouders uh, natuurlijk uh, het recht hadden op uh, de allereerste uh, smakelijke haring. En uh, ja, niemand anders mocht hier als eerste proeven uh, dan, uh, dan zij of, of, of haar boven ja. haar. En was dat dan ook een heel uh, publiek gebeuren? Ik bedoel, ja. Wisten mensen ja. daarvan? Ja, nee, iedereen wist daarvan. Inderdaad, al, al dagenlang uh, keek men zenuwachtig uit naar de eerste schepen die zouden arriveren. Uh, de straat werd versierd. er werden zogenaamde haringkronen buitengehangen. Dat zijn een soort van ja, bloemenkransen met uh, daaraan bungelend uh, houten haringen. Zodat uh, ja, iedereen wist van, oh, hij is er bijna. Zodra hij er was, ja dan ontstak zich een uh, geweldig feest. Op straat ook, als die langs die langskwam? Ja, en zeker in de plaats waar die, die eerste haring dan aankwam... en dat was meestal in die periode Vlaardingen... en later zie je dat ook andere plaatsen mee gaan doen... Uh, ja stond iedereen langs de kant en uh, werd die chaise, dat rijtuig... werd uh, uitgezwaaid en uh, begeleiden gedaan. <laughs> wat een leuk beeld. Allemaal zwaarin naar een tonnetje met haring. En, ja. en wat nou als, het, in allerijl werd dat vervoerd naar de koningin... en was, wat nou als ze niet thuis was? Ja, dan had je een probleem natuurlijk en dat gebeurde nog wel eens. Het is in de jaren dertig een keer gebeurd dat de koningin, Wilhelmina, was dat toen nog in Zwitserland, misschien in Italië, maar ik dacht Zwitserland was. En toen hebben ze het, het vliegtuig hebben ze naar haar toegebracht. <laughs> dus ze informeerden zich wel even van tevoren. Overigens ging het in de twintigste eeuw natuurlijk met een automobiel, hè? Ja, ja, ja, dat begrijp ik. Waarom is er eigenlijk altijd zo'n gedoe rondom Haringen? Waarom is dat zo belangrijk voor Nederland? Nou ja, haring je zou dat nu niet meer zo zeggen, denk ik. Maar uh, zeker in die 17, 18 e was haring een van de belangrijke motoren van de economie. Het bracht heel veel geld op, niet zozeer doordat er op de Nederlandse markt veel haring gegeten en verkocht werd. Maar er werd enorm veel geëxporteerd. Hmm. En zeker tot 1650 was het een van de pijlers van de economie. Waarom is dat nu niet meer zo? Want volgens mij gaat het nu niet meer per automobiel als een gek naar de koningin toe, toch? De eerste haring. Nee, inderdaad. Een aantal jaren geleden heeft uh, Koningin Beatrix gezegd dat ze geen prijs meer stelde op uh, een eerste haring. Uh, nou, die traditie is toen uh, na nou onder de jaren afgelopen. Uh, maar je ziet wel dat in heel veel plaatsen uh, nog wel haringparties worden georganiseerd. En dat er ook dan eerste haringen geveld worden. En die worden dan meestal uh, ja, door de burgemeester geveld of hmm. aan hem of haar aangeboden. Nou, heb ik wel gehoord dat uh, Beatrix die hoeft geen haring meer, want het wordt niet meer in Nederland gevangen. En dan zegt ze, nou, laat dat maar zitten. Nou, die haring werd al bijna nooit in Nederland gevangen, want die wordt voor de kust van Schotland in de vroege seizoenen gevangen. Dus dat, dat is het nooit geweest. Mm. Uh, en bovendien zijn er nog steeds Nederlandse schepen die, uh, het zijn er niet veel meer, maar die nog steeds meedoen aan die eerste haring. En die brengen dan ook die eerste haring aan. Dus uh, dat, dat is een argument dat niet geldt. Dus dat wordt nog een ander verhaal, waarom Beatrix geen haring meer eet. De Maxima vast ja. wel, daar zie ik er wel voor aan. Het zou leuk zijn als het die veel weer in hier ja, hersteld werd, ja. Die historicus Jeroen Tenbrugge van het Maritiem Museum. Dank je wel. Graag gedaan. BNN Today. Ja, dan zometeen Erben Wennemars en zijn buurman. Want die is namelijk ook sportman. In een zeer bijzondere sport, wat dat is, hoor je zometeen. Na Trip in van Robbie Williams. First they ignore you. Then laugh at you and hate you. When they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. The being heartless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 Williams hoor je met Trippin. Het is maandag. Dat betekent sport met Erben Wennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. We hebben het dus een keertje niet over tennis, niet over voetbal... maar over je buurman. Ja, inderdaad. Ja. Ik, ik, ik woon nogal riant, uh, uh, Willemijn. En ik heb ook een heel groot bos. En toen... En dan bossen groeien heel veel bomen en die moeten af en toe gehakt worden. En toen vroeg ik aan mijn omgeving van heeft iemand die kan me daarmee helpen. Ze nou een straat verderop daar woont een jongen die is heel goed in kennisagen. <laughs> ja. En die blijkt gewoon Benelux kampioen uh, Timberlake sport te zijn. Sporthouthakker. Sporthouthakker. Ah, is dat stoer? Dat is heel stoer. En er zit hier ook best wel een stoere fan naast ons. Rick van dr ja. Drillen, goedenavond. Nou, dat valt best mee hoor. Nou, <laughs> ja maar jij kwam net de redactie op toen dacht ik al dat moet hem zijn. Gezien dus je omvang. Uh, die, die, die moet je, kijk, alle respect voor Erben, maar Erben ziet er niet uit als een. Sporthouthakker. Ik heb het wel geprobeerd een poosje geleden. Ja. En toen uh, ben ik inderdaad ook van 4 meter hoogte uit een boom gevallen. Omdat ik oh, zo ja. nodig want zelf toe... moest, moest gaan zagen. Dat weet en nog. ik had al met Rick, Rick afgesproken. Hij staat ook in mijn telefoon als Rick de Boomhakker. <laughs> maar ik kon het niet laten. Het is, is zo'n stoere sport. Ik, ik wil het zelf doen. Maar ja, goed, het heeft wel zes weken gips voor mij gekost. Ja, maar, maar Rick, jij bent dus kampioen van de Benelux. Ben je net geworden? Ja, klopt. En, afgelopen weekend. En, ja, en dan ga je naar het WK. Dat is in Roermond. Dit jaar. Dat is heel bijzonder dat het in Nederland is. Maar sporthouthak, dat zegt me helemaal niks. <laughs> dat, dat kennen we, ja. Het is uh, ja, zes disciplines, drie met de bel, drie met de zaag. En uh, over de hele dag moet je die zes disciplines doen. En aan het einde van de dag heb je een eindscore daarvan. En maar ben je, ben je een boom aan het omhakken als sporthouthaker? Uh, niet letterlijk. Het is op een heel, hele mooie bühne. Het moet natuurlijk ook toegankelijk zijn voor het publiek. En uh, het is op een bune, dus alle stukjes hout zijn in stukjes van 70 centimeter gezaagd. Met wel met verschillende diameters. En die moet je dan doorhakken en zagen. En, en hoe, ziet het, hoe, hoe ziet het eruit dan? Dan sta je gewoon op, op zo'n podium en dan ga je alleen maar hakken. Ja, het is één tegen één. Uh, ja, het is heel spectaculair voor het publiek. Je moet het natuurlijk zo snel mogelijk doen. Uh, tijden die gerealiseerd worden in een stukje van, van 30 centimeter... zijn rond uh, ja, 25 seconden, hak je dat door. En dan met mooie muziek erbij. En het is, uh, met mooie muziek erbij? Ja, ja, als ja als je dat, dan... echt opzwepende ja. muziek als je klaar bent dan. Hè. Maar als je dan, ja. dan bezig bent en je gaat vol met zo'n met, met zo bel aan, aan, aan, aan de haal... Ja. dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Nou ja, je hebt een goede bescherming aan. We hebben al minimaal moet je twee jaar getraind hebben... voordat je dit mag doen in, in officiële trainingskampen die we organiseren. Dus de, de veiligheid staat voorop. Ze laten niet zomaar een of andere gek met een bijl daar op het podium zwaaien. Absoluut niet. Maar voordat we het hebben over, over dingen als sporttrainingskamp, wat ik wel heel bizar vind als je het over houthakken hebt. Maar dat bestaat dus eventjes, dat wist ik niet, maar dat vertel jij mij net. Het is In Nederland is het nog heel onbekend. Maar in, in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en Canada en Australië is de sport heel groot, hè? Ja, inderdaad. Vooral Nieuw-Zeeland en, en, en Australië. Daar is het gigantisch. Daar is het al ja, honderden jaren. Dan eigenlijk op het moment dat ze een bel uitgevonden hadden... hebben ze daar al wedstrijden georganiseerd. Uh, zoals het nu uh, op tv is. Op Eurosport bijvoorbeeld. De steel sportserie Dat is van 25 jaar nu. En dat is gewoon eigenlijk een podium voor ons. Om in, aan de wereld te kunnen laten zien wat voor sport het is. Maar het komt inderdaad tot Nieuw-Zeeland en uh, Australië. En in Australië heb je hele stadions gebouwd voor deze sport. Ja, het is dus zoals je, je kan het. We hebben net Roland Garros gehad. Zo'n stadion-achtig iets. Maar dan inderdaad, midden in Sydney hebben ze daar een houthakarena. En heb je dan ook de ambitie om ook zo goed te worden als die jongens in, in, in Australië? Nou ja, je weet zelf als topsporter dat je. Ja, na een bepaalde leeftijd kun je bepaalde prestaties niet meer leveren. En dat is hier ook. Ik ben er veel te laat mee begonnen. Op mijn uh, 24ste zo'n beetje. Ja, en dan loop je eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Uh, maar mijn zoontje zo meteen van vier, ja, die heeft alle mogelijkheden. Die vindt het nu al heel leuk om met zijn houten bijltje te zwaaien. Dus die, die wil jij straks een kettingzaag in zijn handen. <lacht> nou, <lacht> nou, nou, nou, zijn moeder zal er gaan. niet zo blij mee zijn. Maar uh, dat is wel de bedoeling als hij de, de leeftijd ervoor heeft. En hij vindt het leuk. Ja. Dan heeft hij alle mogelijkheden zometeen om inderdaad deze gaan doen. Want ja, jij zegt net, um, je mag er alleen maar aan beginnen als je echt getraind hebt. Ja. Dit zie ik toch niet. Je kan hier dus kennelijk voor trainen, je kan hier beter in worden. Ja, absoluut. Het is, uh, iedereen denkt dat het ja, ook de omvang van mij dat het heel veel met kracht te maken heeft. Maar er komt echt zeker voor 60% techniek bij kijken, daar ben ik nu ook na een paar maar jaar. Hoe train je achter. dit dan? Eigenlijk eigenlijk ja, dom doen. Erben is een keer bij mij geweest toen ik aan het trainen was. Ja. En het is eigenlijk alleen maar herhaling van het kunstje en dat eigenlijk verfijnen, dat is het. Af en toe, met een. je doet het dus soms met een bijl en soms met een uh, elektrische... Nee, het is, het is echt de, de is. dat doe je echt alleen met een bijl. Dan hebben we een gewone kettingzaag. We hebben een trekzaagdiscipline, dus echt gewoon met de hand een plakafzaag. Ja, dan dan ziet het er heel, klinkt het heel ouderwets, maar dan moet je realiseren dat het 46 centimeter hout en het wereldrecord is daar 9,5 seconden op. Maar, maar Rick, ja. ik, ik, heb, ik heb het inderdaad gezien. En dan sta je daar in je bos en dan sta je daar te hakken. En dan sta je met een cameraatje ernaast. Ja. En, dan die, en dan die beelden die stuur je dan naar Amerika toe. Want daar zit blijkbaar een coach. Ja, die, zit en die ik op, coach Jan. Ja, inderdaad, die zit ik op YouTube. Want de toppers die zitten natuurlijk aan de andere kant van de zee, van de, van de oceaan. Die uh, kijkt mee op YouTube en die probeert me dan aanwijzingen te geven. Zo gaat het een beetje. En wat, wat voor een soort aanwijzing krijg je dan? Beetje links, slaan. Een beetje naar links. Nou, nou, ja, nou, ja, het is vooral inderdaad het momentum van de bij omhoog halen en het naar beneden laten vallen. Het klinkt heel simpel, maar probeer maar eens met een gestrekte arm een spijker in een stuk hout te slaan en met een hamer. Je hebt een bepaalde zwaai daarin. En dat, dat kan je bij ik me herinneren ook. dat mijn vader had zei: je moet. Niet, je moet de, de zwaartekracht zijn werk laten doen. Dat ding ja, moet inderdaad. naar beneden vallen. En, en zo lang mogelijk haaks ten opzichte van je arm laten gaan en op het laatst dan ja, klap je je, kun, pols je het, om... kun je het een beetje vergelijken met de golf? Hè? Ja, dat nou, is het, ook ja, een ja, inderdaad. ja, vooral het onderdeel standing block. Dat is een rechtop staand stammetje. dan moet je dus staan doorkomen met de bijl. En inderdaad, dat kan je heel erg goed met uh, met uh, ja, golf vergelijken. Absoluut. Nee, hey, maar dat, we hebben ook gehoord dat, dat komt in september komt het WK. Komt dan naar Nederland? Hoek, ja. hoek, hoe? Komt het dan dat het WK Timberleek Sports naar Nederland komt? Nou ja, ja dat komt omdat we een, een, uh, al heel lang in de geschiedenis van timbersports in Europa zitten. Sowieso al tien jaar. Nederland loopt daar een beetje in voorop. Maar Timber ja, is hout, hè? Timber is, is uit, hout, ja, ja. inderdaad. Ja. En dan sports, ja, dat zeggen we <laughs> uiteraard. En ja, een, een, een marketingmevrouw die daar zo achteraan een heel gedreven is. En, een, en ook een, iemand, een PR van, van Roermond bijvoorbeeld... die er achteraan gaat, die heeft het gezien. Die vond het geweldig. En die heeft op een gegeven moment twee jaar geleden gezegd... dat moet naar Nederland toe komen. En dan komen zo'n duizenden mensen naar, naar Roermond. Die, ja, komen, komen ja. die wereldsterren, die komen helemaal uit Australië... en ja, uit, uit uh, Nieuw-Zeeland, die komen naar Roermond. Absoluut, ja. 3 en 4 september. En wordt dat spectaculair? Dat wordt heel erg spectaculair. En waarom ik moet ik naar Roermond gaan? Nou, omdat ik daar ben. Ja, dat is één, één <laughs> reden. Dat is één reden. Maar dan nee. kan ik ook gewoon de, de, de, de straat uitrijden en dan kan, dan kan ik ook zien. Mijf, maar waarom ja, moeten de mensen met z'n allen zo meteen in september naar Roermond gaan? Want waarom is dat Timberlakesport zo mooi? Nou, het is, het is echt het, het, het, ja, het summum van houthakken. Als je iets een, ooit een keer op Timbersport of op Eurosport hebt gezien en, en je vindt dat leuk, dan moet je het daar zien. Als je dat ziet, dat zijn de beste van de wereld. Nee. En het ruikt zo lekker. Het ruikt absoluut blij. En, ja, en er zijn alleen maar stoere mannen. Ja. Die, die twee ja, keer zo zijn groot, zijn, groot, zijn, groot zijn, daar zijn dan ik. Ik kom. Zeker. <laughs> zijn er ook vrouwen die het doen? Nee, zeker, er zijn, ja, mijn eigen vrouw oh. die probeert daar ook uh, ah, ja, de, echt waar. De familie houdt Ja, de familie houdt. De Ja, inderdaad. Het is de hele familie die probeert mee te komen. Ze zijn ook zo het nou, is een dame, kom. Maar ze zijn wat groter, ja. In september dan staat de kampioen van de Benelux, dat ben je nu. Rick van Drillen, die staat daar op het WK. Succes. Ik, uh, ik ben er. We horen het wel hoe het afloopt. Dankjewel, Rick van der Dielen. Dankjewel, Erben. En tot ja. volgende week. Tot volgende week. Exit Holland. In Exit Holland reizen we iedere dag de hele wereld over. Eduard Padberg, die woont in Egypte. En deze week trekt hij op met de, de Bedouinen... die in de woestijn leven bij de grens met Gaza. Eduard, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij, jij bent de hele week met die opge mensen opgetrokken met die Bedouinen. Um, hoe ziet zo'n week er dan uit? Wat doe je? Het is weinig. Het is, het is uh, rondhangen in de woestijn en, en heel veel kopjes uh, thee drinken. Um, het is heel gezellig. en dan, hier, hier ga je zo van de ene, um, ene plek naar de andere en een soort verzamelplekken, hangplekken. Uh, je hebt dus de hele week uh, met ze opgetrokken. Maar nou begrijp ik dat de, het leven van die Beduïnen is eigenlijk veranderd uh, sinds, nou ja, sinds, sinds de hele opstand nu net in Egypte. Ja, precies. De Beduïnen hebben ook uh, de gelegenheid aangegrepen om... Uh, om hun strijd tegen de politie uh, op te voeren. En ze hebben hier echt flink, uh, flink geknokt. En dat gaat dan met de Beduinen niet met, met stenen, maar met, met, met geweren. Want ze zijn hier allemaal zwaar bewapend. En, en ze hebben... En hoezo een politie... strijd tegen de politie? Dat was er altijd al? was er al vrij lang, ja. De, de, de die relatie met, met de Egyptische overheid en de Beduinen is altijd uh, heel slecht. En omdat de Beduinen werden beschuldigd van terrorisme. of mm -hmm. Sommige Bedouinen werden beschuldigd van terrorisme, waardoor er heel veel zijn opgepakt. En natuurlijk de, de smokkel met, met, met Gaza, die, uh, ja, die, die, die, die nog steeds uh, doorgaat, nog meer dan ooit. Ja. Maar ze hebben dus eigenlijk de, de revolutie aangegrepen van, oké, okay, het hele land ontdoet zich van de oude macht, laten wij ons ontdoen van de politie, zoiets. Nou precies, dat is, dat is precies wat er is, uh, wat, wat er is gebeurd. En uh, vooralsnog zijn ze weg, maar... Uh, nou ja, het, het, het kan natuurlijk weer escaleren als ze terug zouden komen. Maar is dat dan, want je zegt, ik ben daar geweest en het is een beetje rondhangen. Is dat helemaal niet meer de Bedouinen zoals ik het uit verhalen ken... die wonen in tenten en rondreizen met kamelen? Dat, is, uh, dat romantische beeld, dat bestaat niet meer? Nee, dat, dat romantische beeld is inderdaad dat het rondreizen is afgelopen. Uh, de kamelen zijn er nog wel, maar ze rijden liever gewoon in, uh, in jeeps rond. Ehm... Um, en maar ze leven en ze denken nog wel als, als heel, heel traditioneel en ze hebben nog steeds hun eigen wet en de vrouwen blijven gewoon nog allemaal binnen. En dus er is, er is niet heel veel veranderd, maar de, de uiterlijke situatie is, is, is wel veranderd. Oké, okay, maar heel even terug nog naar, naar de politie. Die hebben ze dus bevochten, uh, die hebben ze dus weggejaagd. En hoe verandert hun leven daardoor nu dan voor die Bedouinen? Ze hebben een, een, een nieuwe vrijheid uh, gewonnen. En dan moet Ik moet me voorstellen dat, dat ze dus uh, tot een paar maanden geleden konden ze, konden ze nauwelijks uit hun gebied. En als ze uit hun gebied uh, wilden, dan moest dat eigenlijk met, met, ja, met getrokken pistool. Mm -hmm. um, en nu kunnen ze reizen. Dus heel veel, veel jongens zijn, hebben de kans aangegeven om, om zijn naar, naar Cairo gegaan of ook zelfs naar het buitenland. Dus dat is gewoon jaren of nooit hebben gekund. Dus ook voor de Bedouinen is het een, een, een mooie revolutie geweest. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, okay. Eduard Padberg, vanuit Egypte, dankjewel. Ja, dat was Eduard. En daarmee is het half tien tijd voor het nieuws. Hier is Dik de Haak. Radio 1, het NOS Journaal. Het debat in de Tweede Kamer over het kierbesluit is uitgesteld. Het kierbesluit is de internationale afspraak dat Nederland de schuiven in de haringvliet een beetje openzet. Op een kier dus. Dan krijgen trekvissen als zalm en zeeforel de kans vanaf zee de Rijn op te zwemmen om eitjes te leggen. Maar staatssecretaris Asma is bang voor verzilting van landbouwgrond en hij is op zoek naar alternatieven. Het kerntransport van Borstelen naar een Franse opwerkingsfabriek... kan volgens Plan via Gent. De bezwaren van de burgemeester van de Belgische stad zijn verworpen. Vanmiddag zijn drie traders met uitgewerkte spijtstofstaven... vanuit Borstelen naar Vlissingen gereden. En van daaruit worden ze onder meer via Gent naar Frankrijk gebracht. En groentetelers die in de problemen zijn gekomen door de e-hek-crisis, krijgen een jaar langer de tijd om hun lening af te lossen. Dat heeft staatssecretaris Bleker besloten. Het gaat om ongeveer 80 tuinders die zware verliezen lijden. doordat de export van groenten vrijwel stil is gevallen. Morgen praten de Europese landbouwministers over mogelijke noodmaatregelen. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. De Tweede Kamercommissie voor Defensie zit al de hele dag in vergadering over de bezuinigingen. Nou, dat er bij Defensie veel geld bespaald moet worden is duidelijk. En Dat er militairen op straat komen te staan is ook zeker. Maar als het aan de kamerleden van VVD, CDA en PVV ligt, gaan twee bezuinigingsplannen niet door. Namelijk vijf Cougar-helikopters die moeten gewoon Cougar, moet ik zeggen, helikopters moeten gewoon blijven binnen de krijgsmacht en twee fregatten ook. En dan was parlementair verslaggever Wilco Boom, die volgt het debat vandaag. Wilco, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ja, het debat is nu nog bezig. Wat is het laatste nieuws? Nou ja, de minister die moet nog gaan reageren op al die wensen van de Tweede Kamer. Er ligt overigens ook nog een derde belangrijke wens, en die is van de PVV. De PVV wil dat de bezuiniging op de maréchaux wordt geschrapt. Uh -huh. Dus het gaat om die patrouilleschepen, om die helikopters en om, om de maréchaux uh, maar de minister moet er nog op gaan reageren. Hij heeft er al wel wat over gezegd in de pauze van het debat. Namelijk dat hij, uh, dat hij het wel sympathiek vindt, maar dat hij er eigenlijk geen geld voor heeft. Maar hij heeft het dus ook niet afgewezen. En ja, de Kamer die moet nu zelf een beetje aangeven van, uh, kunnen, hoe, hoe het betaald zou kunnen worden. Mm -hmm. uh, zo, en dan kan de minister er vervolgens uh, ja of nee tegen zeggen. Als de Kamer wat handige suggesties doet, dan denk ik dat de minister wel ja gaat zeggen. Want ja, het zijn de regeringspartijen en de gedoogpartner. Ze hebben samen de meerderheid. En ze hebben het voordat het debat vanochtend begon, hebben ze het er vast ook al eens over gehad met elkaar. Ja. Dus ik denk dat het licht uiteindelijk voor het schrappen van deze bezuinigingen... wel op groen gaat. Er is overigens maar een heel klein onderdeeltje van die totale bezuiniging. Hoor. Het gaat in totaal om een miljard euro. En uh, deze drie onderwerpjes, dan, dan praat je over 40, 50 ja. miljoen. Dus een, een, een klein bier op de rest. Ja, want al die ontslagen, die gaan gewoon door. Die gaan gewoon door. Er moeten uh, 12.000 uh, functies verdwijnen bij de krijgsmacht. Uh, inclusief burgerfuncties. Nou, ze verwachten dat uh, ongeveer de helft van al die mensen zelf wel weer uh, ander werk vinden dan moeten er ongeveer 6.000 ontslagen worden. Daar, daarvan gaan ze er ook dan wel weer vanuit... dat er ongeveer 4.000 uh, via Defensie aan een andere baan geholpen worden. Mm -hmm. En dan gaan er dus nog 2.000 uit gedwongen. Uh, ja, die staan dan gewoon op straat. Ja. Is er nog iets bekend verder van de ChristenUnie? Die wilde geloof ik ook nog dat, dat niet alle tanks geschrapt worden. Is daar nog iets over gezegd? Ja, de ChristenUnie wil dat. En ook sommige andere partijen hebben wel wat bezwaren... tegen het schrappen van de, van de Leopard tanks. Maar uh, dat lijkt me kansloos. Uh, dat kost dan ook nog weer eens een keer geld. En uh, dan wordt het voor de minister wel heel erg ingewikkeld. En er wordt gewoon, de redenering is, we schrappen die tanks gewoon helemaal. Dan heb je geen onderhoud meer. Dan heb je er ook geen mensen meer voor nodig, et cetera. Dus als je, ook als je er tien houdt, heb je natuurlijk toch wel ja. weer gespecialiseerde mensen nodig. Dus dan wordt het toch weer duur. En hoe laat het debat afgelopen, Wilco? Nou Weken ja, goede vraag. Het was gepland tot nu. Ja. Uh, maar het gaat nu nog wel even door. Dus het, ja, een half uur, een uur zal het zeker nog wel duren, schat ik. Goed, dan uh, het nieuws zit dan waarschijnlijk gewoon in het nieuws van tien uur. Dankjewel, Wilco Boom Graag gedaan. Ja, gaan we verder met um, voormalig IMF-chef Dominique Strauss-Kaan. Die stond vandaag voor de rechter in New York. En die heeft daar gezegd dat hij onschuldig is. Je weet het, hij wordt verdacht van poging tot verkrachting van een hotelkamermeisje. En daarvoor hangt hem 25 jaar cel boven het hoofd. Um, bij aankomst bij de rechtbank vandaag werd hij uitgehuld door omstanders. Ja, nou ja, ze zeiden iets van shame on you. Al hoorde ik dat nu niet helemaal erin, maar dat zeiden ze wel. Correspondant Michiel Vos, goedenavond. Hoi. Hij hoorde het heel duidelijk vanochtend. Ja, yeah, dat shame on you. Ja, dat was een raar moment. Hij was zelf ook een beetje verrast. Hij liep naar buiten met zijn vrouw, Anne Sinclair, vanuit de auto en moet dan hè, de hoofdingang in en werd daar ja, zeg maar omringd door demonstrerende kamermeisjes, van een vereniging van Kamermeisjes, die protesteren tegen seksueel misbruik van Kamermeisjes. En toen werd mij duidelijk dat dit proces niet langer alleen maar een proces is, maar een soort. Platform aan het orde is voor allerlei groepen, want er komen er later vast meer. Mm -hmm. Die dit uh, proces zeg maar, gaan gebruiken als conversatie, een debat. Ook als de platform voor hun eigen doeleinden. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat zag je buiten al. Um, jij was erbij. Hoe, hoe zag hij er, uh, eruit? Hoe zat hij erbij? Ik vond het er ontspannen bij zat, ook in de zaal. Ik was heel even, ik stond even achter in de zaal. Het was allemaal heel erg veel gedoe, want er waren veel te veel mensen. Maar goed, het duurde dan ook maar vier minuten. Uh, dus op zich, iedereen kan natuurlijk een zekere man van zijn kaliber, kan natuurlijk een klein toneelstukje spelen als hij dat wilde. Hij zag ontspannen uit, hij claimde inderdaad ongevrugd te zijn, dat hadden we verwacht. Er was eigenlijk niet zoveel over te zeggen, over die zitting. Dus waar gaan al die honderd journalisten het dan buiten dus over hebben, over die kamermeisjes. En die hebben het dus prachtig gedaan. Die zijn op dag één meteen overal in het nieuws geweest. Alle ja. Franse producers en correspondenten die ik om me heen zag, nerveus en wel, die hadden het alleen maar over... ja, de zaak wordt in Amerika toch wel hoog opgenomen. Er wordt nu al gedemonstreerd buiten het gerechtsgebouw. Het wordt een beetje een show, hè? Lijkt het. Het wordt langzamerhand een show. En je kunt al zien dat het natuurlijk langzamerhand van een proces... misschien is dat nog wat overdreven, maar het wordt natuurlijk langzamerhand ver-OJ-leerd. Het wordt langzamerhand een oj Oh, uh, simpson achtig proces of Bush tegen Gore in 2000... waar ook allerlei politieke mensen zich mee gingen bemoeien... en die nogmaals dat gaan maken tot een platform. Tot een, zeer, tot een, tot een debat uh, over ras en over klasse natuurlijk. Hè. Want we hebben natuurlijk hier een immigranten uit ja. een voormalige kolonie... tegenover een in krijtstreep gesproken uh, internationale bankier. Dat kan het in New York van Bonfire of the Valleys niet beter. Dat is een prachtig New York verhaal. Arm ja. en Rijk en... Het allemaal wel zo Je staat gewoon in, uh, vandaar uh, dat we al die geluiden horen, op straat in New York. Nog even, tot slot Michiel, in wiens voordeel is dat als, er, als, als dit echt wordt gespeeld als arm tegen rijk, zwart tegen wit? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want gek genoeg weten we natuurlijk heel weinig wat er in de zaak zelf gaat spelen. Zij gaat door zijn advocaten zwart worden gemaakt, zij gaat uh, onderuit worden gehaald, zij gaat graven in haar geloofwaardigheid... Ja. Dat, dat, is, dat is vast voor een, uh, voor een uh, advocaat als uh, Benjamin Bradman die het OSCA heeft ingehuurd. Maar hij heeft natuurlijk de schijn tegen zich van de rijke, blanke, internationale reizende bankier die maar doet en laat wat hij wil. Uh, dus het is een beetje onduidelijk hoe het verder gaat spelen. Zij moet vooral onder de druk zeg maar, uh, eerlijk en geloofwaardig blijven. Als dat zo is, dan wordt het een, uh, ja, ik zeg het een beetje als journalist, een mooi proces. En dat is nu net begonnen. Dankjewel, Michiel Vos vanuit New York. Geen dank. Sarah Bareilles hoor je dan met Uncharted. Ja, dat hoor je dus. gaan we verder met uh, Uncharted? Ja, zo heet het nummer: uh, gaan we verder met Service to Media 10 miljoen dollar? Dat uh, kreeg het Nederlandse bedrijf Service to Media aan investeringsgeld, en dat terwijl het bedrijf nog niet eens winstgevend is. Uh, Service to Media bestaat sinds 2005 en ze ontwikkelt apps, oftewel applicaties voor de smartphone. Ze hebben ze onder andere de Telegraaf-app en de Rabobank-app ontwikkeld. Geert Kooltoff is hier, algemeen directeur van service to media Goedenavond. Gefeliciteerd Goedenavond. met die smaakgeld. Kunnen jullie weer een paar mooie apps van gaan ontwikkelen? Nou ja, dat gaan we niet direct doen. Uh, we gaan mm. niet direct die apps ontwikkelen. We gaan het vooral investeren in die... Uh, om het makkelijker te maken om apps te ontwikkelen, zeg maar. We gaan het zo meteen over die apps ja. hebben... over hoe dat in een enorm gegroeid is. Ik bedoel, vijf jaar geleden had nog niemand een smartphone... dus ook geen apps. En, en nu uh, ben ik de enige op aarde die nog geen smartphone heeft... en niet uh, van een app gebruik maakt. Uh, maar eerst even dat nieuws over Apple... Dat is, uh, die kwamen vandaag. Uh, dat moet jij maar even uitleggen, want uh, ik vind het nog vrij ingewikkeld. Maar met iCloud. En het idee is: je slaat niks meer op lokaal op je eigen computer, maar. Somewhere op internet, toch? Dat ja, het precies. Je krijgt steeds meer draadloze apparaten: hè. iPhone, iPad. Die zijn allemaal draadloos via het internet verbonden. En dat is natuurlijk handig. Als je muziek hebt bijvoorbeeld, moet je die collectie wordt nu overal op al die apparaten opgeslagen. En als die je weer... raken vol en dan raak je een apparaat kwijt. Dat is handig. Ja, en als je op één apparaat wat koopt, is het automatisch gekocht op al andere apparaten. En, en de iCloud van Apple zorgt ervoor dat al die apparaten gesynchroniseerd zijn. Dus als je op iPhone iets koopt, werkt het de volgende dag ook op je of Direct ik doe het ook op iPad of op je PC of op Apple TV. Dus je hoeft niet al je fysiek al je muziek gaan over te zetten op je op al je aparte apparaten. Klopt, geen draadjes meer nodig. Het ja. Gaat allemaal vanzelf. Is dit groot nieuws? Nou ja, het is wel een, een volgende stap. En dan zie je dat past ook heel goed bij de strategie natuurlijk, want het is natuurlijk dom om over alles hetzelfde op te slaan. Ja. Als je één film ergens centraal opslaat, is natuurlijk prima. En dan kun je hem vanuit uh, via de, ja, de internet kun je me overal benaderen. Dat is een beetje de strategie. Ja, het wordt Dezelfde. leven wordt gemakkelijker met ja, deze precies, ja. nieuwe uitvinding. Maar even zo te zeggen. Um, dat was mooi nieuws van vandaag. Um, ik wil het met jou hebben over um, de, de toekomst van de apps en of daar wel toekomst in zit. Maar eerst even even een klein lesje geschiedenis. Um, 2007 toen werd de iPhone geïntroduceerd. En toen begon, nou ja, toen begon het eigenlijk pas echt goed hè, met de smartphones. Uh, Dan begon iedereen ze te kopen. Nu hebben we het vandaag even opgezocht. 34% van de Nederlandse smartphone gebruikt daar natuurlijk op die applicaties, die apps. Dat is heel snel gegaan. Ik bedoel, vier, vier vijf jaar geleden was nog niemand er aan. Hoe ging dat, die ontwikkeling? Nou ja, dus, uh, okay, wij zijn gestart in 2005 uh, met ons bedrijf. En we hebben toen uh, gelijk gekeken wat is eigenlijk de beste manier om te communiceren. We merkten dat uh, consumentenbedrijven, grote mediabedrijven, uh, banken noem maar op. Alle bedrijven die dagelijks met consumenten uh, communiceren willen dat heel graag doen via de telefoon. Want dat, dat apparaat hebben mensen 24 uh, uur per dag, 7 dagen in de week bij zich. Dus, en mensen hebben steeds minder tijd. Dus wil je ze benaderen, moet je ze op het moment doen dat ze even niets te doen hebben. Dus mobiel is een ideaal apparaat ervoor. En toen hebben wij gekeken van... ja, apps uh, is eigenlijk het beste medium. Want het is uh, een stukje offline. Het, is, uh, het geeft de beste gebruikerservaring ook uh, qua user. Ja, en, en dat is gewoon prettig. Om, om het even simpel te maken. Een bank kwam bij jullie en zei... goh, wij willen dat mensen heel snel hun saldo kunnen checken. Ontwikkel eens even iets voor ons. Mensen met één klik, bam. Niet eerst helemaal ingewikkeld via de site zelf... Ja, en dat zo snel nou, bij Dat, ons dat, dat komen. zijn nou, typische diensten, gemaksdiensten. Dat is ja. ook typisch het verschijnsel van een app. Je drukt op het icoontje en je kunt direct je zaakjes regelen. Maar is het... Uh, een, een, een, ik, ik geloof dat in de, de populairste in Nederland zijn, onder andere naar WhatsApp natuurlijk, maar ook buien, de buienradar, de ja, trein, ja. Uh, die van Albert Heijn. Dat is allemaal heel praktisch, hè? Ja. Is dat, uh, is dat, ja, dat ook is, waar... Ja, uh, dat is een beetje het hele idee, dat je met je mobiele telefoon straks gewoon eigenlijk heel veel dingen in je leven kan regelen. Uh, Treinkaartje uh, bestellen, bankieren, het laatste nieuws lezen, even twitteren, even checken. Maar dat is ook, en, en dat gaat ook niet veranderen, de, de, de het... Gebruik, het gemak van de app is dat het heel praktisch is. Dat, precies, wordt, niet, dat wordt niet anders. Ja, en dan zie je dat de mensen die dat is verslavend, hè? Mensen zijn, die ermee werken, die zijn hele dagen ermee bezig. Die consumeren nieuws, die zijn bezig met social media, Twitter, Facebook, Hives. Uh, dat wordt de hele dag gedaan uh, met die mobiele telefoons. En, Zelf, uh, zelfs de Amerikaanse Sesamstraat, die heeft het tegenwoordig ook over apps. Luister even If you want to comb your cat, there's an app for that. If you have to fix a flat There's an app for that Need a word that rhymes with nat Nat, rat, rat, rat, Or a place to hang your hat Got a chimp who likes to chat There's an app, there's an app, there's an app for dat is een app voor alles. Welke app gebruik jij zelf het meest? Ja, ik gebruik zelf veel bankieren en het nieuws, uh, telegraaf. Uh, Lekker de hele dag je saldo checken. Ja, precies. Kijk, <laughs> wat er uitgegeven wordt. <laughs> ja, ja. ja, Wie door wie? Door je vrouw? Ja, nee. <laughs> Goed, je hebt natuurlijk ook de smartphone, je hebt de tablet. Um, pas uh, geloof ik in 2010. Uh, ja, toen kwam, kwam de iPad. Um, hoe zie jij de toekomst? Gaan, gaan nog veel meer mensen aan, aan de smartphones, en dus aan de apps en aan de tablets? Ja, we hebben nu, denk ik, nou, maar we zitten ongeveer 50% in Nederland. Uh, in de rest van de wereld ligt we ja, ja, nog Ja, Ik wat zei 5, 34%. Maar... Ja, denk ik. En, uh, we, dus dat is nog een hele weg te gaan uh, dat iedereen zo'n smartphone heeft. En uh, ja, je ziet steeds meer mensen. Iedereen heeft al een vriendje, vriend of familielid. die zo'n telefoon heeft. en dan eenmaal al ziet hoe gemakkelijk het allemaal is. Uh, wat je er allemaal mee kan doen, dan zie je dat het heel snel gaat. Maar en... is er niet op een gegeven moment. Kijk, dat ik er nog aan ga, is wel redelijk, uh, <laughs> redelijk. In de lijn der verwachting. Of vrij snel ook. Maar er is toch gewoon op een gegeven moment een plafond bereikt mensen die een bepaalde leeftijd hebben, die gaan er niet meer aan. Juist wel, want uh, neem een iPad bijvoorbeeld. Uh, waar, die moesten, waren vroeger aangewezen op een laptop. En nu een iPad is gewoon veel gemakkelijker in gebruik. Je hoeft gewoon met je vinger te wijzen en het is veel intuïtiever. En dat is denk ik ook de belangrijkste verandering. Uh, het is niet zozeer die smartphone. Het is meer het gebruik wat veel en malen simpeler was. Vroeger moest je met een muis en een pc. En dat was voor veel, we herinneren ons allemaal nog wel het filmpje van Wim Kok. Fantastisch, die, die met ja, zijn muis ja, uh, oppakte ja, en... Uh, dan zie je dat het ja. eigenlijk niet intuïtief is. Uh, het is veel logischer om uh, met je vinger iets aan te wijzen. Ikzelf heb mijn laptop altijd helemaal vol met vingervlekken... omdat ik sinds, uh, en ik zit toch al 25 jaar of zo, werk ik met uh, laptops. Maar dus jij zegt, de, het ge gebruik van hier gewoon... ik raak hem even aan, dan kan ik er net horen... de, de, de fysieke pc en zo'n fijn toetsenbord en de muis... dat gaat er helemaal is, uit? Is nou Helemaal uit zal al nooit gaan. Dus je hebt het altijd nodig voor bepaalde handelingen en, en typen. Maar het zal steeds meer uh, gaat het sneller communicatie... met met kleine berichtjes. En dan, dat zie je nu. Social media neemt al heel veel over van het uh, e-mailverkeer. En, en dat soort uh, zaken volgen zich snel op. En uh, ja doordat het gebruik veel makkelijker is. Zal, zal, zie je de tablet zal heel snel die pc uh, verdringen. Want het is gewoon... Praxis. Hebben wij straks op de redactie helemaal geen, geen pc meer staan? Nou, ja, touchscreens. Ik denk dat je dus allemaal uh, schermen hebt waar je gewoon met je vingers op kan wijzen ja. en, en klikken. En dus daar heb je ook wel apps voor nodig. Dat zeg je nou wel, maar uh, onze internetman die hier heel vaak, vaak zit... onze internetdeskundige Krijn Schuurman, um, die zegt van nou... Helemaal niet, de, er komen helemaal niet steeds meer apps bij... die denkt dat de gewone internetsite, oftewel ik ga even naar www.twitter.com... dat dat weer terugkomt. Luister even mee. Naast de app zullen ook de mobiele sites de komende tijd uh, zich nog steeds verder uh, doorontwikkelen, verwacht ik. Het is nu al zo dat een mobiele website, die vaak begint met m.ns.nl dus of m.bol.com... Uh, ...die ziet er eigenlijk al uit als een, uh, als een app. Dus op je telefoon heb je het idee dat je een app uh, aan het gebruiken bent, maar het is een mobiele website. En die website ziet ook dat jij de site opvraagt met de mobiele telefoon. Dus die geeft jou de aangepaste versie. Ja, en daarom is het toch maar de vraag of het allemaal apps uh, gaan worden. Dat is nu zeker zo en daar kan je ook veel aandacht mee genereren. Maar op termijn denk ik dat de mobiele site wel eens zou kunnen winnen, omdat het zowel voor de aanbieder uh, makkelijker en goedkoper is en zeker ook voor de afnemer. Dus straks zullen het, het allemaal gewoon weer websites zijn, denk ik. Ja, dus hij zegt straks, uh, kijk je naar je smartphone... dan heb je nu al die icoontjes, die zijn apps, daar klik je op. Hij zegt, nee, we gaan gewoon weer inderdaad, wat ik net zei, naar twitter.com. En de website zelf past zich aan aan het formaat van mijn telefoon... en is dus gewoon goed te gebruiken voor mijn smartphone... En uh, die apps, uh, daar zijn een beetje ja. verleden tijd. Nou ja, dat is, dat is een visie die uh, er is op dit moment. Maar uh, hij vergeet er een aantal dingen bij te zeggen. Want onder andere op dit moment zijn, heb je daar de juiste browsers voor nodig. Niet alle telefoons zijn al geschikt. En tevens zijn er een heleboel features niet mogelijk. Vandaag heeft Apple uh, 500 nieuwe features aangekondigd... die je kan gebruiken vanuit een app. De vraag is of die ook allemaal in uh, die webapps waar hij het dan over heeft. Wat, by the way, ook al impliciet zegt dat het ook weer apps zijn. Uh, want het zijn eigenlijk mini programmas geschreven in, uh, in een speciale taal HTML5. En uh, ja, op het moment dat het wel zover is en voor, me uh, voor simpele media-apps... En, en bijvoorbeeld uh, ja, wegwerp-apps voor een uh, uh, snel tv-programma wat een paar maanden loopt... Ja. lijkt het een uitstekend uh, toepasbare uh, technologie. Maar voorlopig is de technologie nog niet zover... En uh, zul je nog steeds uh, daar verschillen krijgen? Ook hm. als je bijvoorbeeld sensoren wil uit, uh, meet, uh, uitlezen, zal dat toch wat een. Wat uh, je? Sensoren. Oh. Nou, neem bijvoorbeeld uh, NFC, uh, is een nieuwe technologie dat je straks met je mobiel kan betalen. Bij de Kassa, bij ja, Albert Heijn. Ja. En uh, dat... dat zijn dingen wat ik persoonlijk niet prettig zou vinden dat dat met een webapp zou gaan. Want als daarmee gefraudeerd wordt, uh, zit je, heb je ook allerlei problemen die je daar op je hals haalt. Goed, dus volgens jou gaat dat nog wel even door de groei van de apps? Ja, absoluut lijkt in jouw belang. Dankjewel. Van service to media was hier Geert Kooltof. Dankjewel. Graag gedaan. Mooi nummer is dit. Blaars van hoe heet het? dus ook weer Crystal Fighters. Mooi nummer vind ik dat. Ja, je hoort het al uh, de hele avond in het nieuws. Een, een, lading, een lading hoog radioactief afval staat al de hele dag klaar om vanuit Borselen naar Frankrijk te worden vervoerd. Pieter van Klinken is ANP-correspondent in Zeeland. Pieter, goedenavond. Goedenavond. Is de trein inmiddels vertrokken? Nee, nee, nee. Die staat er nog. Waarom? Nou ja, uh, ze wachten daar altijd heel even mee. Uh, bij, de, bij de COVRA, dat is dus zeg maar de, de organisatie die het uh, afval opslaat, mm -hmm. uh, zijn ze altijd heel erg voorzichtig. Uh, ze zeggen ook nooit precies van nou, we gaan dan en dan vertrekken. Uh, vanuit veiligheidsoverwegingen, je kan je voorstellen dat als ze zeggen nou, we gaan woensdag weg om 6 uh, uur. Uh, nou ja, dat al kan je daar klaar kan staan, uh, bij wijze van. Dat al kan je uh, dus, daar klaar kan staan? Nou ja, ja. goed. Uh, ze zijn in ieder geval ze zijn uit, bang voor uit veiligheidsoverwegingen te... ja. zorgt uh, dat die, uh, uh, ja, dat niet bekend wordt gemaakt. Maar er zijn natuurlijk allerlei mensen die dat wel in de gaten houden en die gewoon rondom uh, de covra staan. Ja. En opletten uh, van, hé, hey, uh, zit die trein al vol en rijdt hij al? Ja, want hij gaat zeker, want uh, even deed de, de gemeente Gent, de burgemeester deed het moeilijk. Maar dat, uh, ja. dat is in een kort geding afgewezen zijn bezwaar. Ja, precies. Die was bang uh, voor de veiligheid in zijn stad. Maar uh, ja, de, de rechter in België heeft in een uh, kort geding gezegd van, uh, dat, uh, dat is nergens voor nodig. Uh, uh, ja, het transport mag door. En dat is eigenlijk vrij uniek, want het is de eerste met zo'n heftige lading in zes jaar. Ja, dat klopt inderdaad. Dus, uh, uh, ja, dus zes jaar geleden voor het laatst gebeurd. Uh, ja, daarna, ja, dus gewoon politiek. Uh, politieke beslissing geweest. Er uh, waren nieuwe eisen nodig. Uh, er moesten verdragen worden gesloten over uh, wanneer het afval weer terug naar Nederland gaat. Dus nou ja, goed, dat moest allemaal overlegd worden. En, uh, uh, ja. En Frankrijk wilde dat, dat gewoon cool. niet voorheen. Nee, inderdaad. Dus, ja, goed, ze wilden wel, maar er moest, er moest in ieder geval een afspraak zijn... Ja. dat het afval ook weer terug naar Nederland gaat. En nou, die afspraak is vorig jaar uh, gemaakt. Ja, dan moest ik nog met vergunningen. En nou, ja. goed, dan uh, kunnen ze nu dus weg. Ja. Nou, woon jij daar in de buurt. Um, ik kan me zo voorstellen dat die rit wel heel erg bladen is... omdat we natuurlijk nu het hele gedoe met Fukushima, Japan... dit gaat over kernenergie. Hoe reageren de mensen daar? Ja, in Zeeland uh, gaan de mensen niet echt heel erg... Van zweten hoor. Dat, uh, dat valt allemaal reuze mee. In, in Zeeland is sowieso uh, de, de weerstand tegen kernenergie veel minder dan in de rest van het land. Uh, ik heb eind vorig jaar, ik denk dat het in december was nog, een, een onderzoek gezien van, uh, van Delta, dat is de eigenaar van de kerncentrale. Mm -hmm. uh, ja, daarin uh, stond dat uh, in Zeeland de, uh, stond twee keer zoveel uh, Zeker zoveel van de mensen in Zeeland stonden positief tegenover een tweede kerncentrale dan in de rest van het land. Dus ja, goed. Het levert het, gewoon uh... veel werk op. Ja, Het levert veel werk op. Uh, goed voor de economie. Ja. En uh, ja, in Zeeland zien mensen ook niet zo enorm het gevaar ervan in. Uh, ja. Ze geloven wel dat het veilig is. Goed, Pieter van Klinken, denk je wel. Is goed. Op deze maandag ben ik benieuwd waar het over gaat bij de Sportschool. Frans van Herik... Uit Rotterdam, Boxing82, goedenavond. Goedenavond. Hallo, wat nou, gaat het bij jou over? Ja, nou, bij ons gaat het zoveel over die, uh, over die gek die, die twee mensen vermoordde met een bijl en met een zwaard. Ja, wat een naar verhaal is dat, hè? Ongelofelijk, ja, ongelofelijk gewoon. Het is verschrikkelijk hoor, iemand dat in zijn hoofd kan halen, joh. Wat zie je in de kranten? Het is doodschieten, doodsteken. Het lijkt of uh, heel de wereld gek wordt. Ja. Iedereen loopt buiten met een kort lontje. Je durft tegenwoordig niks meer te zeggen, praktisch. Ja, heb je, de, merk je dat, heb je dat zelf ook last van? Nou, nah, bij ons in die wijk natuurlijk wel. Ja. Dat, is, uh, dat is niet te geloven. Waar is dat, dat in, zo... ook weer in Rotterdam? Ik zit in de Afrikaanse wijk. Ja, daar kan je, je knokken wanneer je wil om de wijk maar niet te zien. Goh, jeetje, Rob, maar... bij jou in een Goldstone Nieuwe Nieuwegein. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, bij ons ging het toch over de, de, de, de bacterie die nog steeds eigenlijk uh, zoek is, zoals het heet in Duitsland, ja. de EHEC. Ja. Uh, toevallig ook uh, afgelopen weekend had ik ook in Duitsland moeten zijn, maar dat heb ik ook echt gecanceld. Echt? 2000 mensen. Ja, nou ja, weet je, dan denk je van, ja, waarom zou je het risico opzoeken? 2000 mensen zijn geïnfecteerd. Ik moest naar Hamburg toe, nou 1 miljoen inwoners, houdt in dat 1 op de 500 uh, mensen in Hamburg zijn geïnfecteerd. Dan denk je van, zolang ze het niet weten wat het is. Toen denk ik, ja waarom, op dat moment heb je toch een keuze wel of niet is. Ja. En dan is er toch, uh, dit keer heb ik ervoor gekozen voor niet. En daar ging eigenlijk een beetje het uh, gesprek, dat ik zoiets uh, ja. vandaag later terugkomen. En begrepen mensen maar... dat wel, of dachten ze van, uh, wat, stel, wat stel je je aan Rob? Ja, nou ja, weet ik, het, is, het is toch een, een, een uh, denk ik, een, ja, ja, een keuze. Het, het is gewoon angstig, eigenlijk. Zou jij daarom ook niet gaan, Frans? Ik, uh, ik kan je alles. Ookkommers, slaap, tomaten, alles. Oh, ja. ja. Touché? Ja, tuurlijk, joh. Ik bedoel, die vrouwen allemaal dat mensen aan het dood gegaan zijn, natuurlijk. Maar ze weten nog niks in Duitsland. Dus ik maak mij daar niet druk over. Maar dadelijk mag ik geen niks meer eten. Water, heren. dat is veilig. Tenminste, dat nou, ja, is Zolang er geld naar de Griekenland gaat, kennen ze beter dan die boeren, regen ook niet. <laughs> Goed. Rob in nieuw frans in de Rotterdam, heren dank. En nog een fijne okay, avond. Oké, okay, okay. Doe zo meteen Jeroen Stompors bij Langs de Lijn. B -M -M. Dit is Radio 1.